Het is Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Defensie heeft wel degelijk klachten gekregen van militairen... die ziek zouden zijn geworden door afvalverbrandingen in Afghanistan. Het Dagblad van het Noorden zegt bewijs in handen te hebben... dat militairen zich bij de legertop hebben gemeld. Ook heeft de krant correspondentie waarin Defensie erkent... dat er giftige stoffen zijn vrijgekomen... bij verbrandingen in de zogeheten burn pits plekken op Kamp Holland, waar onder meer medisch afval... en werkmateriaal werd verbrand. Minister Bijleveld zei vorige week dat haar geen klachten bekend waren. De zelfbenoemde president van Venezuela, Guaido... wil zijn opponent Maduro amnestie verlenen als die de macht opgeeft. Dat heeft hij laten weten vanaf een onbekende locatie. Sinds de parlementsvoorzitter zich woensdag op straat... in de hoofdstad Caracas uitriep tot tijdelijk president... is hij niet meer in het openbaar gezien... Maduro denkt er niet over om te vertrekken. Hij heeft nog altijd de steun van het leger. In Amstelveen is vannacht een explosief ontploft bij een bedrijfsgebouw. Niemand raakte gewond, er is wel veel schade. Wat het doelwit was, is onduidelijk. Ook is er nog niets bekend over de daders. In het pand zitten meerdere bedrijven, waaronder een sportschool. Defensie trekt 25 miljoen euro uit... om achterstallig onderhoud bij kazernes aan te pakken, schrijft het AD... Alle 330 kazernes en slaapvertrekken worden gecontroleerd. Aanleiding is de situatie op het militaire kamp in Huis ter Heide. Vorig jaar moesten honderden militairen in hotels slapen... vanwege de slechte hygiëne en brandveiligheid. Het weer, de temperatuur loopt geleidelijk op tot boven het vriespunt. Vanmiddag en vanavond trekt er een neerslaggebied over het land. In de kustgebieden valt regen. Meer land inwaarts is dat sneeuw of natte sneeuw. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland vertraging op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen de knopen De Velsen en Raasdorp staat 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. De parallelbaan is daar afgesloten vanwege een actie door de politie. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 leaf on a tree that's coming loose from the stem shaking like a leaf on a tree because I'm coming loose my man I'm like a weeping willow weeping on my pillow for years and years there ain't no sweet man That's worth the salt of my ba da da ba da da ba da ba ba da down and down he dragged me like a fiend he nagged me for years and years. There ain't no sweet man that's worth the salt of my ba da da ba da da da. Although I may be blue, still I'm through. I must tell him goodbye, rather than. That man gonna lay me down and just die. Oh, so <laughs> broken-hearted sisters, aggravated misters, lend me your ears. There ain't no sweet man that's worth the salt of my Ba da da da Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag heb ik een gast bij me en dat is Jaap Vundercotter. En dit uur ben ik geopend met Bix Beyerbeckie en Bing Crosby en de Paul Whiteman Orchestra. Het album dat heet Bix and Bing, het komt uit 1928 en het heeft een prachtige uh, titel dit nummer. There ain't no sweet man that's worth the salt of my tears. Er is geen lieve man die het zout van mijn tranen waard is. En uh, ja, natuurlijk hoorde u uh, naast Biggs, Biden, Becky op trompet... Uh, Bing Crosby uh, zingen. volgende nummer wat er klaar op liggen is van uh, Bobby Hackett en uh, Jack Teagarden. Bobby Hackett, een um, trompetist. Um, hij uh, was een uh, Amerikaanse jazztrompetist, ...maar speelde ook cornet en gitaar. Onder andere met Glenn Miller en Benny Goodman. En uh, Jack Teagarden, een uh, beroemd trombonist... Uh, die ook in vele films heeft meegespeeld. En heeft onder andere met Tommy Dorsey meegespeeld. En Louis Armstrong. En het nummer dat ik ga draaien, dat heet I Found a New Baby. en Jack Teegarden. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Cannonball Adderley. Hij is een aantal keer in Nederland geweest en daar is een uh, mooi album van uitgebracht van twee concertregistraties. Het De eerste deel is opgenomen in 1960 in Amsterdam en um, die is opgenomen door Lou van Rees. Zijn collectie is bij het uh, Dutch Jazz Archive terechtgekomen en um, dat is nu uitgebracht. En het tweede deel is zes jaar later opgenomen in 1966. Toen kwam Cannonball Adderley terug naar Nederland. En hij heeft toen een televisieshow gedaan. Samen met Pim Jacobs, Ruud Jacobs, um, Wim Overgaal op gitaar en als drummer Kees C. En deze stukken zijn allemaal uitgebracht op één album. Van de tv-opnames um, zijn natuurlijk ook uh, uh, ja, opnames voor televisie gemaakt. Maar helaas, deze zijn verdwenen. Die zijn nooit meer teruggevonden. Gelukkig zijn nog wel de, uh, ja, de muziekopnames bewaard gebleven. En um, ja, heb jij uh, hebt dat optreden niet bijgewoond... maar je hebt wel een ander optreden bijgewoond van Cannibal Adderley. Wat, uh, wat staat jou daar nog van bij? Ja, dat was rond diezelfde tijd. Ik denk ietsje eerder, uh, tussen 58 en 60, als ik in mijn geheugen gaaf. En dat was in het uh, oude Coer in Scheveningen toen... Uh, waar nu de, de grote dinerzaal is, was toen een concertzaal. En uh, daar traden behalve klassieke orkesten, het residentieorkest, ook regelmatig internationale sterren op. Uh, waaronder Cannonball Adderley. Als het, wa het was uh, mijn allereerste live jazzconcert wat ik uh, bijwoonde. En alleen al daarom uh, was dat voor mij een hele uh, uh, diepe uh, ervaring, zeg maar. Uh, om uh, mijn helden, die ik wel van de plaat kende... nu een keer live te zien spelen. Dus wat dat betreft uh, heeft Cannonball Adderley met zijn broer Ned... en de rest van uh, zijn bezetting uh, een uh, diepe indruk toen op mij gemaakt. Ja, kan ik me voorstellen. Ik uh, ben helaas iets te jong om dat meegemaakt te hebben. Um, maar goed, we gaan terug naar de opname. Het is de Work Song, zijn, uh, een heel beroemd nummer van uh, Cannonball Adderley. Uh, en naast Cannonball Adderley op Alt sax, Pim Jacobs op piano, Ruud Jacobs op bas... Wim overgaat op gitaar en Kees C. op drums. <totstitulat> Cannibal Adderley met een grote rol voor Pim Jacobs' Piano. Het komt van het uh, album af One for Daddy O. Het, is, uh, het zijn opnames van live uh, optredens in Nederland. Ze zijn nog niet eerder uitgebracht. En we gaan verder eigenlijk met een, uh, opnieuw een album wat uh, een live optreden is uh, in Amsterdam. Het is uit 1960. Uh, het is gemaakt in de beroemde serie Jazz at the Philharmonic. Het is een uh, concertreeks opgezet door de producent Norman Granz met grote artiesten en dat hebben ze niet alleen in Amerika gedaan... maar over de hele wereld en ook in Amsterdam op 19 november 1960. En dat had een grote bezetting. Het had Coleman Hawkins op de Noorsax, Don Byers op de Noorsax, Roy Eldridge op trompet, Benny Carter op Alt sax, Lelo Schiffin op piano, Art Davis op bass en Joe Jones op drums... Allereerst wordt het concert aangekondigd door Norman Grants en dan ga ik het nummer draaien, een bekend nummer van Duke Ellington, Take the A-Train. Het is iets te lang om helemaal te draaien, dus ik, uh, ik ga het voor iets voor tijd stoppen. Take the A-Train. Ik heb jazzconcerts naar Europa voor 10 jaar, en ieder jaar probeer ik het format van de show te veranderen. Voor die van jullie who may be old enough to see our first concerts here, remember the Jazz of the Philharmonic format was basically the jam session. And this concert, with no vocalists and with just one set group, we're reverting to the jam session style. We thought it'd be a good idea to come back to the original Jazz of the Philharmonic concept. Train van uh, natuurlijk door Duke Ellington... maar uitgevoerd door Coleman Hawkins, Don Bias, Roy Eldridge, Benny Carter. En nog een aantal anderen. Zoals aangekondigd, het is iets te lang om helemaal te draaien. Dus we gaan, uh, we gaan door met het volgende nummer. En Jaap, jij hebt het uitgekozen. Vertel. Ja, uh, van een van mijn favoriete pianisten. De all-time favorite voor mij is uh, Oscar Peterson. Maar heel snel daarachter komt voor mij toch Gene Harris... Gene Harris is hier in Nederland en in Europa niet zo bekend. Hij heeft zijn grootste gedeelte van zijn leven aan de West Coast uh, doorgebracht. Uh, daar heb ik ook fantastische opname van. Uh, we gaan nu luisteren naar een opname van het Gene Harris Scott Hamilton Quintet. Voor de Zandvoortse luisteraars die willen bij Jazz in de Krocht komen. Uh, Scott Hamilton natuurlijk geen onbekende op uh, de Sax. We gaan luisteren naar het nummer You Are My Sunshine in de Bezetting... Scott Hamilton op de Sax, Herb Ellis, gitaar, en Gene Harris, piano, Ray Brown, bass, en Harold Jones op drums. You are my sunshine. Gene Harris en Scott Hamilton, quintet. We gaan verder met uh, Mike Rubio en een kwartet waarin ook Harold Mayburn meespeelt. Ik heb een nummer uitgekozen van Duke Ellington van dit album uh, Prelude to a Kiss. Vorige week in de krocht hoorde ik dat uh, Duke Ellington dit jaar uh, 120 jaar geleden geboren is. Dus altijd goed om natuurlijk een aantal nummers van Duke Ellington uh, mee te nemen. En misschien wel een uh, thema uitzending te maken. Mike D. Rubio, een uh, oud saxofonist, uh, Harold Mayburn op piano... Dwayne Bur Burno op bas en Tony Reeders op drums. Gaat u luisteren naar uh, Prelude to a Kiss. For words like glorious, glamorous, and that'll stand by, amorous. You're just too wonderful. I'll never find the words that tell enough, spell enough. I mean, they're just don't swell enough. You're much too much, and just the very fair Van het album Something Blue van het Francesca Tandoor trio hoorde u Too Marvelous for Words. De bezetting van het trio Francesca Tandoor piano en zang, Frans van Geest bas en Frits Landersbergen drums. Frits die eigenlijk Francesca ontdekt heeft hier in Nederland bij het lesgeven op het Haagse conservatorium. Oké, okay, we gaan verder met uh, nog meer tempo. We gaan verder naar de Black Dogs. Black Dogs, een Amerikaanse band... gevormd in Orlando, Florida in 1989. Samengesteld van muzikanten die bij Walt Disney hebben gespeeld. En New Orleans uh, zit daar natuurlijk niet ver vandaan. En zij hebben de New Orleans muziek, de rhythm and blues... tot hun thema gemaakt en de jazzwereld mee verwend. Ze hebben ook in Europa gespeeld... En uh, in festivals over uh, heel Amerika. Gaat u luisteren naar Millenberg Joyce van de Black Dogs... We hebben een klein technisch probleem. Dus we gaan over naar het volgende nummer. En dat is van de Cloud Bolling Big Band. En dat is een, uh, een uh, big band in, uh, met allerlei Franse uh, artiesten. En Cloud Bolling heeft een uh, album opgenomen met hun... met zijn eigen composities. En het swingt de pan uit. Luister naar Let's Swing It van de Cloud Bolling Big Band. Cloud Balling Big Band met Let's Swing It. We zijn alweer toegekomen aan het uh, laatste nummer van vandaag. En voordat ik uh, dat ga aankondigen wil ik eerst even mijn gast Jaap Funnekotter bedanken voor zijn bijdrage vandaag. Wordt leuk Jaap? Ik vond het mij betreft kom ik nog eens een keertje met wat plaatjes langs. Nou heel graag. Vinden we altijd leuk. Dus dat gaan we dan zeker doen. Inmiddels heb ik het technische probleem met Black Dogs ook opgelost. Dus het laatste nummer van vandaag wordt uh, de Black Dogs van hun album Black Dogs on Bourbon... Uit 2005. En het uh, nummer heet de Millenberg Joyce. En voordat ik me start. Een fijne zondag namens Jaap en mij. Geniet van het mooie weer. En uh, graag tot een volgende keer.